Freddy Van Tijn met het NOS-journaal. Het lukt nog steeds niet om langdurig thuiszittende leerlingen weer naar school te krijgen. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is vorig jaar zelfs iets gestegen, naar 4790. Deze leerlingen gaan om uiteenlopende redenen niet naar school. Ze worden bijvoorbeeld gepest of ze hebben psychische of fysieke problemen. Ruim drie jaar geleden hebben de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid een thuiszitterspact gesloten met onderwijsorganisaties. In 2020 dit jaar zou geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs. Minister Slob zegt dat het wel een goed teken is dat de afgelopen jaren de aandacht voor deze kwetsbare groep is toegenomen. Griekenland wil een drijvend hek bouwen in de Egeïsche Zee... om migranten tegen te houden die vanaf de Turkse kust... de Griekse eilanden proberen te bereiken. Het hek moet ruim 2,5 kilometer lang worden... en 50 centimeter boven het wateroppervlak uitsteken. Ondanks de deal die Europa met Turkije sloot in 2016... en die een einde moest maken aan de migranten maakten vorig jaar bijna 60.000 migranten de oversteek over zee. En dat is twee keer zoveel als het jaar ervoor... Twee jongens van 15 die in november twee treinen beschoten met een palletje, balletjespistool krijgen allebei een werkstraf van 30 uur bij de NS. Dat heeft de kinderrechter bepaald. Ze krijgen ook 20 uur leerstraf en ze moeten elk een schadevergoeding betalen aan de NS van 7500 euro. De rechter benadrukt dat er sprake is van ernstige feiten, maar vindt het wel positief dat de twee een excuusbrief hebben geschreven. Volgens Omroep Brabant staat in die brief dat ze beloven om naast de werkstraf vijf uur extra te gaan werken bij NS. Het weer. Toenemende kans op regen of motregen. Minima vannacht rond de 8 graden. Morgen meest bewolkt. In de loop van de dag gaat het regenen. En het wordt morgen ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 in de, vijf, de laatste vijf seconden en dan denk je... oh jee, ik moet nog even wat zeggen. Maar goed, uh, welkom bij deze Alternative FM. Uh, het is uh, weer een tussenuur nemen, want ja, 30 januari. En dat betekent dat we terug gaan kijken op... de derde voorronde van de Rob Hackdown Award. Uh, zo dadelijk is het woord aan Fischer, uh, Maar eerst zeggende dat deze band die je net hebt gehoord... in de vierde voorronde te horen is. En dat is Panda uh, Pandanamaar met een uh, laatste single Tonight... En die, uh, die zullen we dus uh, gaan uh, horen in februari, ik meen de 13e, dan uh, nee, de 20e. Dan uh, zullen ze uh, daar een optreden gaan doen uh, in dat kader van de Rob wordt. Nou, ik, ik heb het al aangekondigd, dit is hem dus. Het woord is inderdaad aan P.P. Fischer. Voorronde. Rob uh, Acta jaargang 2019-2020 en kom allemaal meteen naar voren. Terwijl ik gewoon eventjes het een en ander oplepel voor jullie. Is het jullie beurt om wat naar voren te komen? Om de eerste band uh, de eer te gunnen die ze toekomt namelijk. En dat is wel zo lekker, want aan het begin van de avond is het gewoon wat minder druk. Je merkt het, dus laat even blijken dat jullie allemaal voor elkaar gekomen zijn. En ook voor alle mensen, zoals ik altijd zeg, we hebben hier vanavond alleen maar vijf winnaars staan. Uiteraard derde voorronde. We hebben al twee bands die uh, in de finale op 16 april gaan spelen. Uh, Charlotte en... Uh, nou, die hou, hou je er goed van. Mijn maar, maar hoofd dat wil niet helemaal. Maar aan het eind van de avond weten we welke bands er sowieso in de finale gaan spelen. En welke bands er nog kans maken op een plek in die finale. Maar allereerst, de eerste band. En die heeft mij een mooi stukje in mijn handen geduwd. Dit trio heeft zich een jaar lang opgesloten in de repetitieruimte. Om te experimenteren en te zoeken naar iets uh, eigens. Een sound, een stijl en een verhaal om te vertellen. Het resultaat van deze experiment is een verknipte fusie van grunge, prog, punk en pop. Iets wat ze zelf hebben bestempeld als pseudo-grunge. Jawel, heb je hem? De songs met passages die toonaal ambigu en ritmisch ronduit verwarrend kunnen zijn... vormen een canvas voor een open en eerlijk verhaal. Mooi verhaal ook dit... Voor de draad mee zeg ik geef een applaus voor Operation Hurricane! Hooray! Nou, dat komt mooi uit. De band die straks moet gaan openen, dat is uh, voor het eerst. Zeker. Operation Hurricane. Ja. Ja, uh, tot ontspreekt, uh, nou ja, het is mijn dorpsgenoot ook nog, <laughs> juryaan. Um, ja, jullie kennen de klappen van de zweep. Dat uh, kun je wel zeggen, ja. ja. Is er iets, iets, iets veranderd uh, in uh, de tussentijd? Nou, er is een hele hoop veranderd. We hebben ongeveer een jaar gehad om uh, onze sound te ontdekken. En uh, ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat dat redelijk is gelukt. Dus uh, daarvan een, uh, een hele mooie voorproef vanavond. Voorproef? Ja, want voorproef, want er komt dus iets aan. En dat is dus echt te gek, want dat is een EP. Oh, uh, ja, jij, jij bent er uh, nu, nu uh, alweer een tijdje bij. Uh, ja. Ja, want uh, want uh, de vorige keer uh, ben je uh, even als inval. Uh... Ja, dat was een invalbeurt, inderdaad. Ja, en nu wordt ja. het uh... echt die. Ben je, ben je goed bevonden door, door die andere twee? Nou, voor mij wel. Uh, ik ben er nog niet uitgekikt, dus uh, het gaat goed. Ja. Uh, maar nieuw materiaal, dat, uh, dan heb jij daar ook een stevige bijdrage in geleverd. Zeker weten, ja. We hebben alles, alles wat eraan komt, uh, daar hebben we allemaal uh, evenveel bloed, zweet en tranen in zitten. Ja. Jij bent uh, de bedenker van, uh, van het een en ander? Van het een en ander, ja. ja. Maar goed, heb je er lang over gedaan om dit allemaal. Nou, dat verschilt heel erg per liedje. Er staat één liedje tussen, dat heeft me anderhalve maand gekost om het op mijn laptop te schrijven. Waardoor het ook een beetje wiskundige en robotische trekjes heeft, wat ik super leuk vind. Ja, een beetje wel. Een beetje zo verknipt dat het bijna zijn eigen identiteit identite begint te worden, zeg maar. Maar er zitten ook li liedjes tussen die we anderhalve week voordat we de studio in gingen. Was het licht zagen zeg maar. We kennen jullie ook, uh, ja, uh, los van uh, ook dat jullie akoestisch hebben opgetreden bij ons, maar met uh, uh, muziek. Ja. Is dat toch gebleven? Oh, dat is zeker waar, ja. Het is eigenlijk alleen maar meer uh, geraffineerd geworden, dus we doen nog steeds stevig, maar dan wel met meer identiteit en met meer dynamiek vooral. Uh. Dus bij de laatste keer dat de jury iets erover gezegd had, dat hebben jullie dan ter harte genomen? En, uh... We nemen alle kritiek die we krijgen ter harte. Ja. Alle feedback is welkom. En we proberen daar gewoon iets mee te doen. En uh, nou ja, een van de dingen waar we heel erg hard aan hebben gewerkt is het contrast in, in de liedjes. Dus, ja. Als het zacht is, is het echt zacht. En als het hard is, is het echt hard. Aha, dus daar uh, zitten de, de, de, de nuances eigenlijk. Ja, heel veel nuances inderdaad. Ah, ja. en, uh, ja, gewoon uh, ge gecontroleerd losgaan. Kun je dan ook zeggen eigen geluid? Ja, dat uh, zeker. Ook uh, natuurlijk uh, na het, het, het uh, een tijd doorbrengen in de studio. Hmm. Uh, dat is natuurlijk ook altijd heel bevorderlijk voor uh, in hoeverre je op de hoogte bent van wat je nou eigenlijk aan het spelen bent. Ja. Uh, en dan heb ik het echt over alle aspecten. Dan wel vorm, dan wel sound. Ja, partijen. En okay. uh, als laatste natuurlijk, waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? Uh, ik zou ons vooral op Instagram checken, want dat is waar alle hippe kids tegenwoordig zijn. En, kid. uh, op Facebook, facebook.com slash operationhurricane. Instagram is at operation-hurricane. Ja. En we komen aan laten vertellen TikTok. Doen jullie daar nog iets mee? Dat is een bandwagon waar je een jaar geleden op had moeten springen. Ah, Oké, okay. dus uh, dat uh, laat jullie voor wat het is. Dank jullie wel. Insgelijks. Ja. Ik vind het echt heel erg tof dat ondanks de tijd iedereen er is. Het is ook vroeg. En uh, ja, ik vind het gewoon heel tof dat hier allemaal mensen zijn die wij allemaal heel lief vinden. Thanks. Ja, en dat is nu is alweer het laatste liedje. Ja. Ja. Vind ik ook. Maar hij is wel heel leuk. En hij staat ook op de EP. Ja, hij is wel een van mijn favorieten moet ik zeggen. Dit is Lose Yourself. Dat is lekker binnenkomen met Operation Hurricane! Oh. Woe, dat kan je ervan als je een jaar opsluit in een oeverruimte. Nooit meer doen jongens, oké okay, maar nee maar helemaal te gek. Helemaal top. We gaan uh, zo snel mogelijk ombouwen en uh, laat je even horen, want we zijn live op de radio. Jawel, kom aan. Nee, nee, nee, nee, nee, Nu denken die mensen die thuis bij die radio zitten met de benen, anders waren ze hier wel geweest natuurlijk, dat er echt maar 10 mensen zijn. Mensen we zijn live op de radio. Yeah. Nou dat bedoel ik. Nu begrijpen ze er thuis ook meer van. DJ, zet hem op, man. Ik denk zo bij mezelf dat het netwerk nu wel afgelopen is voor de komende 20 minuten... En ...dat u nu met z'n allen heel snel naar voren moet komen. Want de tweede band van vanavond uh, staat klaar om voor u op te treden. Jazeker! Dit sprankelende, fris en overtuigende duo... ...voorziet uw oren van elektronische dansbare beats. De zwoele synthesizers en sfeervolle zang creëren een mix die al je zintuigen doen... Rikkelen. Geef eerst maar even een applaus voor mijn...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 We hebben al een, uh, een Rob Agda uh, Award verleden, ik moet, moet het wel goed zeggen, um, maar uh, we kunnen rustig stellen dat het een, uh, een stijlbreuk is wat jullie uh, nu gaan doen en vanavond gaan doen. Want als we dit uitzenden, dan hebben jullie je optreden er al op zitten. Uh, Anne, want uh, jij hebt eerst, ja, eerst uh, meegedaan meer als liedjes uh, hè? Ja. Ja. en nu als mee. Uh, ho Ho, ook nog als uh, rockband. Ook ja. als rockband? Ja, ook nog. Ja, ja. Ja. Oh, ik ben, uh, ben even de draad kwijt. Ja, je was uh, geloof ik al drie keer. Uh, dus ja, dus, dus, dus dit wordt de derde keer. Ja, ja. Dan, dan, dan kun je ja. eigenlijk wel eens, uh, spreken van iemand die uh, op Agda wordt veteraan. Ja. <laughs> uh, main, even over de band uh, die jullie nu met z'n tweeën doen. Ja. Want uh, dat is toch totaal anders, denk ik, dan wat ik eerder van jullie heb gehoord. Ja, dat is andere koek. Zeker weten. Ja, je weet niet wat je gaat zien. Ja. Um, waarom de elektro? Uh, ja, uitdaging. Toch vernieuwing. Uh, ja, een beetje meegaan met de tijd. Maar ook wat er nu met de tijd allemaal is ontstaan, vinden wij allemaal super interessant. Dus um, ja, vandaar eigenlijk een beetje vanuit een uitprobeersel naar um, dit. We vroeger eigenlijk gewoon nummertjes schreven en dat opvoerden zeg maar, als een band met een gitaar en een drums, is nu voor ons elke optreden ook weer uh, spannend waar, waar het komt. Want gewoon heel veel geluiden, noem maar op, knopjes en we kijken waar we heen gaan live. Maar je, je hebt gewoon toetsen uh, verleden natuurlijk. Ik heb een toetsen verleden. En het is uh, altijd uh, live het is altijd, het is altijd spannend waar het heen gaat, precies, wat voor vibe je weet te creëren. Dus het is heel anders dan dat je gewoon met een bandje gewoon je nummertjes die hebt ingestuurd inspeelt. Mm -hmm. Het is echt. Uh, ja, een soort ervaring bij ook voor ons. Nou, hoe gaat het op, di op dit moment met, uh, met jullie, uh, met meen dan? Nou, we zitten natuurlijk nog wel echt in een opstart, try-out fase. Dus het is nu voor ons echt elk optreden even kijken hoe het publiek erop reageert en uh, hoe het voor ons is. En inderdaad hoe het uitpakt. Dus dat is, uh, dat is het, de spannende kant van het uh, verhaal. Ja, maakt niet uit... Jij komt straks aan de buurt. Koffiezetapparaat. Ja. We staan bij het koffiezetapparaat, dus ik zal even. Die willen natuurlijk ook een een bakkie hebben. Natuurlijk is dus, uh, iemand van de uh, Golden Boy als het uh, goed is. Ja, ik ben al uh, heel snel op, uh, op de hoogte. Wil je koffie? Kijk, koffie koffie ja, wordt gedraaid en koffie wordt gemalen, dan lopen wij even weg, want anders staan... Uh, maar uh, jullie, uh, als jullie optreden, zijn jullie de derde bent? Tweede, tweede. Tweede, ja. tweede, echt zou ik willen zeggen. Ja. Geen band, eigenlijk. Nee, we zijn geen band, we zijn een act. Ja. Um, wat verwacht je ervan? Uh, ja, wat verwacht ik ervan? Uh, nou, een feestje. Tenminste, ja, we, we gaan een feestje bouwen, dus we hopen dat iedereen mee komt doen. Even nog voor de mensen die uh, willen weten waar jullie zijn te vinden op het Wereldwijde Web. Weet je dat? Ja, we zijn uh, in principe Facebook te vinden, maar dit is ons tweede optreden, dus we zijn een beetje. We zijn eerst met elkaar naar try-outen, zeg maar her en der, optredetjes. En ik denk dat we, wanneer we dit achter de rug hebben, nogal dingen hebben gedaan, dan uh, er echt voor gaan online. Zeg maar. We blijven een beetje... Uh, jullie moeten ons maar zien. We moeten ons maar opzoeken. Zeg. We blijven een beetje de spanning uh, bevaren. Alles in de gaten, vooral op Facebook en Instagram. Goed. Dank jullie wel. Yes. Ja, zeker. Ik heb daar niet zoveel aan toe te voegen, maar dat applaus kwam wat harder voor Mijn. Kom op, laat je horen! Yes! Wauw, lekker. Weer een totaal ander geluid hier bij onze derde voorronde. En ik beloof u ook dat we na 10 minuten ombouwen weer een totaal ander geluid hebben. Zo gaan we de hele avond door. Zo bent u het natuurlijk gewend bij ons bij de groep Acta Awards. Ik heb ervan genoten, jongelui. Laat je nog één keer horen. We gaan ombouwen. Dat is Mijn, ladies en gentlemen. Natuurlijk ook uh, alles weer te vinden via de sociale media, het wereldwijde web. Doe je best. Ontdek meer over deze band. Ja! Derde punt weer van de een zeer gevarieerde zon. grote avond, jongens en meisjes, dames en heren. Kom allemaal wat dichterbij, want we gaan gewoon genadeloos verder. Tijdens deze derde voorronde van de Copacta Awards 2019-2020. We gaan verder met een jonge energieke crappy punk rock band, jawel. Opgericht in juni 2017 en binnen een jaar was het debuutalbum daar, jazeker. En het nummer Anti-Anti-Social Syndrome werd uh, gebruikt in een video van YouTube-kijkcijferkanon Colin Furze. En zo bereik je dus een miljoenen publiek wereldwijd in één klap. Fantastisch toch? Vorig jaar wonnen ze de Nobel Award. Dat was vroeger de grote prijs van de bollestrijk. Klinkt toch beter vind ik dit inderdaad. Ze wonnen ook 3FM Elevator Pitch. En daarom konden ze dus twee nummers live via dat radiostation zo de eter in slingeren. Lekker toch? Heerlijk man, wat is de eter? Toch een mooi medium. We zijn trouwens nu ook live op de radio met z'n allen. Twee verschillende stations trouwens. Ja, ja. Dat geldt voor jullie dus ook. Hè? Dat is live in de eten. Ja, dat ja, jullie zijn het gewend Weet je, ik bedoel. Oké. Ah ja, weet je wat? Geef ze een applausje. Hier is Downtown The Street! of your eyeball to the fucking boss Een uh, beschaafd jazzpubliek, Je zit er bij Downtown uh, District helemaal niet in denk ik eerlijk gezegd. Uh, Stan of? Uh... Um, ja tuurlijk wel hoor. Uh, is, uh, <laughs> alles is jazz als je, als je open minded genoeg bent. Ja. Ja. Ja, <laughs> Verkeerde akkoorden? <laughs> so. Nee dat doen wij alleen maar. Ah. Uh, uh, even voor, uh, voor de mensen die uh, thuis zitten te luisteren. Want uh, als we dit interview uh, opnemen. Dat hebben jullie al gespeeld. Maar ik denk uh, dat jullie uh, zo uh, toch uh, wel uh, van de stevige muziek houden. Ja, zeker waar. Ja. Ja. Dat is ook denk ik bij jullie uh, terug te horen. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld, maar uh, de ene zegt ja het is Teringherry. en de zegt ja, ja ik vond het wel leuk. Dus, uh, <lacht> het ligt er maar net aan uh, hoe, uh, hoe degene die er naar kijkt zeg maar ah, van teringherry houdt. Ja. Uh, is muziek een kwestie van smaak, Niels? Uh, ik uh, vind van uh, wel, ja. ja. Maar aan de andere kant, weet je, muziek heb je nou in verschillende soorten en maten. Ik, uh, ik zelf ben een enorme muziekliefhebber, ik vind alles, ik vind alles leuk. Vooral de, vooral de jazz die wij maken, dat, ja. dat kikt lekker in bij het publiek. Dat maakt het hem. Maakt... Het maakt het hem. Ja. Ja. Ja. Verklaar je naden. Oh, wat moet ik zeggen? Nu, nu, nu, nu loop ik een luidje. Uh. Ja, ja, ja, uh. Daarom zijn we niet de politiek in gegaan? dat wilden we eerst doen als uh, kwartet. Vol, uh, aan politiek zijn jullie denk ik ook wel? Uh, nee. Nee, dat zou je wel verwachten met de muziek die wij spelen, maar uh, wij zijn um, Nee, wij zijn juist helemaal niet We zijn helemaal niet Wie is er nou aan het woord, verdomme? Nee, nee, nee, nee, nee, Gaat dat uh, bij jullie bij die repetitie ook zo? Ja, ja, ja, ja, ja, uiteindelijk... het dan los, Ja, het uiteindelijk altijd met ruzies en vechten, en, maar daarna, ga, daarna zoenen we weer even... Het uh, woord. Ja, dan uh, komt het wel goed, weet je wel. Samen huilen, samen... No FX! Dat zegt hij! Jure. Ja, zeker waar. No FX, the shit. Yeah. Ja. Ja, dat is een van onze invloeden, onder andere samen met Green Day en Sun 41, Blink-182, Offspring, Ramones ish. Ramones, ja. dat klinkt wel heel erg cool. Dat klinkt het wel, maar op de manier wij doen is dat het helemaal niet. <laughs> Dus uh, Joey en uh, Didi Ramon, eat your heart out? Wellicht. Uh, G&A, uh, we gaan het zien. Um, ik hoop dat ik het zo lang vol kan houden als, uh, als Tommy. Tommy Ramon, drummer, ja. ja. Uh, nou, heb ik me wel eens laten vertellen. Er zijn bands en muzikanten die uh, hebben dan een soort talisman of een foto bij zich van een muzikale held. Hoe zit dat bij jullie? Uh, gaat, uh, gaat er ook wel eens een, uh, een held van jullie op een foto mee tijdens uh, de optredens? Kan me zo voorstellen? Nee, het enige, het enige wat wij mee hebben is volgens mij de Playboy, ah. <laughs> dat, is wel, dat is wel pretty de much de, de Playgirl over oh, yes. we mee ja. geen, geen foto van zijn held, maar wel allemaal mooie naakte mannen uh, in de backstage hangen voordat we gaan spelen ah, Oké, okay, okay. okay. uh, goed um, even voor, uh, voor alle mensen die uh, willen horen, uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op Facebook bij Downtown District en... Ja. Oh ja, op alle social media platforms zie je tegenwoordig uh, Facebook.com slash the District Band, Instagram.com slash the District Band, we staan Spotify, we staan op Deezer, we staan op uh, iTunes, uh, Soundcloud, YouTube. Um, dat is we, nog heel wat. Ja, dat ja, is behoorlijk wat. En we kunnen ook gewoon uh, natuurlijk een keer langskomen op de koffie of zo, weet je wel. We zijn niet uh, vies van, uh, van fysiek contact. Ja. We houden wel de wc's schoon achter, dat wel. Oké. Okay. Dank jullie wel. Dat hebben we geleerd bij de vorige. Huh? Dank jullie wel. We koffie gingen. <laughs> Dank jullie wel. Ja. Geen, u bedankt. ook. Ja, jij ook bedankt. Ja. Ja. Okay, okay. Right! Dit <laughs> is ons laatste ding, mag ik alsjeblieft één applaus voor alle andere bands vanavond? Dinner my pressure. Glut new, out out the oven. Souls. It's all in fact, can you see the fields of glowing grass and trees? Radio x Jammer dat hij niet iets op zijn reet heeft geschreven met die marker. Oké, okay, maar dit was Downtown District! Als we doorgaan naar de volgende ronde, zou ik iets op een Piemel schrijven. Ja, dus choose wisely, motherfuckers. Volgende keer schrijf ik je helemaal onder met een mooie marker. Oké, okay. goed. Ik taat jou ook gewoon, yes, alright. Downtown District! Wat lekker, man! Even lekker punken met z'n allen. Gadverdamme, wat is dat lekker op zijn tijd? Morgen dus in Groningen, als je nog een leuk optreden wil zien. Samen met Shitface, toch? Samen met shitvlees, dat is die toch in, uh, in Groningen vanwege, ja ja, euro, hoe heet dat ook wel, euro? Eurosonic. Ja, ja, dat heet euro, nee. Ja, iets in de richting, ik weet ook niet heel. We spelen daar morgen. Stuka Sonic. Stuka Sonic. Dat is een Stuka Sonic. En trouwens uh, onze eigen Joshua Baumkart, daar staat ook met de Irrational Library Band daar ergens, in een van die Een kwef... Rijden om naar Groningen te gaan, oké? Okay? Ik ga mee, wie rijdt? Ik niet. Met z'n allen kan ik meerijden. Oké, okay, we gaan ombouwen. Oh, wacht even. Nee, trouwens. Wacht even. Ik heb nog wat mededelingen van. Laat je nog even één keer horen Voor Downtown District. Ja. Hé, hey, wat mededelingen van huishoudelijke aard. Want we zijn immers over de helft bij deze nu al onvergetelijke Rob Act Awards voorronde. Um, er is ook een buur. Publieksprijs. En jullie zijn het publiek en jullie gaan dus bepalen welke bent er met die publieksprijs van doorgaat aan het eind vanavond. De winnaar van de publieksprijs maakt nog altijd kans om naar de finale op 16 april te gaan. Um, de, waar je je stembiljet kunnen achterlaten is ergens daarboven, is een stembus. Daar, kijk eens, die vriendelijke jonge dame die daar staat te wijven en te lachen, die wijst nu naar de stembus. Ja, daar mag dus je biljetje in. Maar uh, dat mag je tot ongeveer vijf minuten na de laatste band. We hebben er nog twee te gaan dus. En uh, zoals al eerder gezegd, we zijn natuurlijk live op de radio. Alternative FM en Radio 105 zenden dit uit! Jawel! Ook interviews met de bands. en Alternative FM zendt later ook nog een compilatie uit. Kan je gewoon via www.altfm.nl dingen terugluisteren. Later. Uh, we moeten eerst nog even uh, in elkaar gedraaid worden. Natuurlijk De finalisten die al bekend zijn zijn Charlotte en Minor Citizen. En vanavond weten we er weer een die er zeker bij gaat staan. Geef ook even een applaus aan onze DJ van dienst, Dit is DJ Low Addict Sound System. Zet hem op Dylan, come on! Applaus voor de DJ! All right. En tot zover was dit het eerste gedeelte van deze compilatie van de derde voorronde. Wanneer we die vierde ronde gaan doen, uh, dat is nog, uh, nog even geheim. Maar het zal waarschijnlijk wel op een maandagavond uh, gaan worden. Want de donderdagavonden die zijn voorlopig wel vol geboekt uh, als het gaat om uh, de live uh, versies van dit programma. Dat uh, is even zeggende. Uh, we volgende week hebben we KY hier in uh, de studio. Die komt met een pianist. En dan uh, zullen wij dat ook allemaal uh, meegaan maken. Uh, want voorlopig uh, is die agenda vol. Uh, daar kan ik uh, nog aan toevoegen dat uh, Jacob D. Edward die komt. Uh, dat zal in, maart, in maart zijn. Dacht het eerste weekend. Of het eerste donderdag van maart. En Lisette Fink Die kennen we nog uh, bij haar verschijning in uh, De Wereld Draait Door. Toen met uh, de uitleg over het album van de Beatles. Abbey Road. Maar ze komt uh, nu ook echt daadwerkelijk bij ons spelen. Dus dat uh, zijn nog even de kleine toevoegingen die ik doe op het lijstje. Uh, tijdens de live uh, avond dat we er waren heb ik al uh, de single van Meadow Lake met Blood Crawls laten horen. En die ga je nu horen tot aan het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we natuurlijk nog een keer terug met nog een gedeelte van deze onvergetelijke derde avond van de Rob Agda Award. De compilatie dan wel te verstaan.